And it ain't even gone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 Westerse troepen hebben de afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op een rebellenbasis in het zuiden van Somalië. Dat heeft een woordvoerder van de militante beweging Al-Shabaab gezegd. Volgens een Somalische nieuwssite waren er marineschepen en twee gevechtshelikopters betrokken bij de aanval. Daarbij zou één strijder van Al-Shabaab zijn gedood. Al-Shabaab was vorige maand verantwoordelijk voor de bloedige aanslag op een winkelcentrum in Kenia, waarbij meer dan 70 mensen om het leven kwamen.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 De Spaanse tennisser Rafael Nadal is na twee jaar weer de nummer één op de wereldranglijst. Nadal won op het toernooi in Peking in de halve finale van Thomas Berdic, die met een rugblessure in de eerste set opgaf. Door het bereiken van de finale herovert Nadal de koppositie op de wereldranglijst van de Servier Novak Djokovic. Die stond 101 weken op nummer één. Het weer, in Limburg nog een bui, verder veel bewolking, maar vanuit het westen ook af en toe zon. Het wordt 16 tot 20 graden.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 Goedemorgen. Emotion by Esprit.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook roept op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak Leeft. Het verdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft, bij ZFM. Het gaat nergens heen, het komt nergens vandaan, er gebeurt niks. I see the pilot and the round town. and shots were shining as a deep brown. Take a chance, you must put it right up. You wanna get out of here? Can you feel it? can you stay Shirt off. This To beat. Ja, precies. Wat oh, vind ik te te knijten van dit. Hard to Beat van de Hardfire. Zo uh, so goed was een vorige hit want dit is alweer jaren geleden hier in de zaterdagmorgen. Hé, hey, ga eens even iets anders doen. Precies. Ga eens even een stukje fietsen zo. Kijk uit. Ja, ik, ik zou niet in de buurt van... Dieren gaan, want daar is het een beetje uit de hand gelopen. Een, een, niet een dierenopslag, maar een fietsenopslag is daar in de brand gevlogen. Oh. In dieren. Het Ik denk van nou, het was gisteren dierendag, dus daar ga je, daar ga je naartoe. Man. Ja, dierendag en ja. in dieren een fietsenopslag in de brand... En het is altijd wel weer maf dat je denkt: van, wat kan er nou branden een fiets? Nou, als ze eenmaal branden, die banden, dan rookt dat flink. Dus mensen in dieren, sterkte. Want dat is toch wel flink wat vorming lijkt me dan. Ja, ook oh, bak, ja, dat klinkt is, is uh, wel. Weer... Het waait ook niet hard, dus het blijft uh, hangen ook nee. nog. Hè? Dan krijg je nog plaatselijk uh, smoke. smoke. Smoke, ja, oh, zoiets. Okay. Het tweede van het radioprogramma, helaas zonder. Uh, Marcus die is nog even met de vrouw weg. En werd uh, vermanen toegesproken door haar. Nou, nu wil ik wel weer eens een keer op tap met allen. Het is allemaal wel leuk, die missies en zo op de radio. Maar uh, nu moet ik. Uh, dan wil ik samen je... uitslapen met jerges je en dan moet je gewoon huis huren, want anders heb je geen excuus om niet te komen. Gewoon. Nee, precies. Gewoon even op de fiets. Mag je, alleen komen als je, uh, je mag alleen niet komen als je of ziek bent of op vakantie. Dus uh, ze hebben we er nooit voor? over vakanties geregeld. Oh, er komt u echt naar heel fout. Hij mocht niet komen? Je mag alleen maar uh, afwezig zijn tijdens oh. het programma als je ziek bent of op vakantie. Ja, oké. Okay, ja, dus was je was het moet echt... gewoon steeds weer... Het is duur als je niet gaat. Ik, ik, <laughs> dacht, ik zat even te denken dat, dat, dat, dat je iets anders bedoelt. Dat zij tegen hem had gezegd, je mocht niet komen. Nou, dat wordt me even te gek hoor. Dat soort teksten <laughs> te op, de, op de radio. Nou, weet je wie wel even langskwam? Nou, dat een nakloper bij koningin Sofia. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar afgelopen dinsdag... wilde zij haar man Juan Carlos een bezoekje brengen in het ziekenhuis. Ze sproon er echt vanuit het niets... een hele naakte man voorschijn. En hij zegt zeg nee tegen de geheime CIA-misdaden. En hij had zijn lichaam volgeschreven met teksten. En beveiligers van het ziekenhuis konden de man bij zijn lurven grijpen... en hem aanhouden nog voordat hij de koning daadwerkelijk bereikte. En ja... Ja. Het is maar de vraag wat nu verder gaat gebeuren. Hij is net als een heup geopereerd, uh, Juan Carlos. oké. Okay. Dus, maar hij moet nog wel een keer. Ja, die was, even, die was niet even zo van, hallo, ga eens even om mijn trein af. Nee, dat Nee, kan nee niet. die lag er gewoon op bed natuurlijk. Dus dat was een leuke afwisseling voor haar gewoon even. Zo is dat. Ja, in pas van zo'n krakkemigige man die op bed ligt in één keer zo'n uh, afgetraind lichaam. Wat zal vast wel een gespierde man zijn geweest. Anders ga je niet zomaar uit, uit, uit je, je kleren natuurlijk. Je zorgt dat je er een beetje knapjes uitziet. Dan oh. ga je geen statement maken. Ik hoor echt zo van, ben jij inhuurbaar om als blote man ergens te, te springen? Ja. Ja, precies. Met moeten. jouw strakke lichaam. Nou, goed nieuws. Ja, er zijn weer wat gouden kalf uitgedeeld. Borgman noemde het eerst wel. Uh, wat ik niet begreep. Wat, nou, maar, hij heeft een gouden kalf gewonnen voor beste rol, beste bijrol, scenario. Weet ik allemaal niet meer. Het wordt nu ingestuurd voor de Oscars. Ah, dus we gaan voor het grote. Dus ik ben benieuwd. Het, het past niet bij Alex van Warmerdam, dit hè? Dat hij straks over op die, op die rode log moet lopen ergens in Amerika. Ja, dat is wel gaaf. We heb wel he heel gaaf mee. Dan gaat hij volgens mij gewoon echt ernaast lopen. Wat een overdreven goed doet te zeggen. En die doe ik echt niet aan mee, deze, deze poppenkast. Maar ja, als het allemaal geld in het laantje brengt, dan vindt hij het dan wel een heel erg leuk, denk ik. Nou, ik denk dat nee voor mij blijft dat het, het laatst toch een beetje dwarsig. Mm. En maar zijn broer doet er heel veel in, dus die stuurt het dan een beetje. En dan uh, zegt hij: Nou, doe dat maar, dat is het minste. En dan laat je tot je gezicht nog een beetje zien. Het is de tweede helft van het rijdenprogramma. En altijd even tijd voor een stevige gitaarplaatje. Om toch de laatste mensen een beetje wakker te schudden. Want dat is echt nodig, er moet boodschappen worden gedaan. De vuilman. I'm hungry for love Only one thing on my mind Can't wait any longer The feeling gets stronger I want to be stronger, stronger, blijven trainen. Toen je heel groot gespierd bent. Ik doe het ook al jaren, elke dag wat oefeningen. Maar oh, maar het schiet gewoon niet op, weet je wel. Je blijft gewoon een gratenpakhuis, pakhuis, in mijn geval dan. Maar ja, goed, sommige mensen hebben ze van, nou, je bent toch lekker afgetraind. Nou, je wil ook wat spieren op dat lichaam hebben. Ja, ja, maar het zit in je... Het zit in je Hygiene pakket, zeg. Of niet? Ja. Ja, Daar ben ik bij jou gewoon ik, niet in. Nee, ruk gewoon. Maar goed, ik moet niet klagen, want sommige mensen zijn: ja, zomaar, hebben we weer overgewicht je hebt zoiets van, ja, je moet niet zeuren man. Maar het grappige is wel altijd, uh, als je dikke mensen tegenkomt, mag je ze niet aanspreken op een. Uh, dat ze hey. dik zijn, dat mag niet. Nee, maar je mag maar, iemand ook niet aanspreken op zijn neus of zijn bril of zijn huidskleur. Nee, maar ze dus, spreken mij nog wel eens aan op, dat ik zo mager je ben. Je bent wel heel erg mager. Hé, hey, rot eens even op, man. Moet je even met je eigen zaken, dat moet ik zelf weten. Wat nou, man? Ja, wat, wat, dan man? Dan? wat doe je nou? Ja, dat is toch over uh, dat er een man je uit de kleren... Je mond, man. Ja, dat is wat anders. Nee, sorry. <laughs> Daar kan je wat aan doen. Nou, uh, uh, ja, even... we hadden het over een blote man die bij Sif, uh, Sif, Sif, Sif, Sophie, Sophie op bezoek ja? was. Ja, dat vertelde, ja. Nou, Reinhold Ollemans heeft weer een nieuw format bedacht voor een televisieprogramma. Uh, was gisteren was hij bij uh, Alberto Stan was hij op bezoek. Het is toch een leuk programma, hoe dat pom. Je ja. kijkt dat toch af en toe. Het, het grappige is, je kan het ook meepakken, want het, daarna krijg je natuurlijk Paul en Witte man, en dan kan, dat overlapt elkaar een beetje. En als je een beetje in de weer snapt, kan je het alles twee zo een beetje volgen. Maar ik zou het wel leuk vinden als hij de discussie over de slaven. Het zitten klaar, Dat ja. zal hij moeten aangaan. We moeten, we moeten hem een mailtje. Sturen. Ja, het, misschien pakt hij het ook weer op. Gisteren was dus uh, uh, Reinhard Ollemans daar die vertelde iets over, over zijn televisieprogramma. Het Televisieprogramma heet Poedelnaakt. En het zijn er dus twee mensen die zijn dus door een door voor elkaar geschapen. Door voorrondes hebben ze Deze mensen passen bij elkaar. En uiteindelijk uh, zien ze elkaar voor het eerst op een, uh, een tropisch eiland... Compleet naakt. Maar dan ook wel gelijk helemaal bruin, hè? Dus dat helemaal. je niet uh, ja, van vergaat... die witte stukken hebt zo van uh, daar het broekje gezeten of zo. Maar misschien niet. Ja, daar kunnen ze naartoe werken natuurlijk. Daar wordt ze naartoe gewerkt. Want het wordt ook allemaal wel mooi gestyled hè. Het, moet het, oh. het zullen ook wel wat redelijk mooie mensen zijn die ze uitzoeken. Uit zoeken. Want ja, als kijker moet je natuurlijk niet... Uh, worden al afgeschrikt. En uiteindelijk uh, moeten ze dus binnen drie dagen gaan uh, zoeken... of ze het innerlijk ook bij elkaar vinden. Pas ik denk, hé... Hey, hij heeft ook best wel een, een leuk inlook. Nou, okay. Ik ben benieuwd of dat een heel oppervlakkig televisieprogramma wordt. Want heel vaak op uh, MTV heb je dat soort programma's... die dan ook echt van die modellen bij elkaar stoppen. Die dan je denkt van nou, dit gaat nergens over. Maar het is leuke, hysterische televisie. Dat zou dit kunnen worden. Of het zou toch een verdieping kunnen geven. Okay, ik nou, ben reuze benieuwd. Ik ben zeker. Rijn ja, Vullemans heeft weer iets gevonden. Hij heeft Red iets gevonden. gevonden. Goed, uh, wat heb ik nog? Uh, de snelste tandenberst ter wereld is uh, gemaakt. Je bent in zes seconden klaar met poetsen. Dat is dus de technologie die eigenlijk begonnen is met uh, 3D-printen. 3D-printen? Dus, uh, ja, hey. een normale nieuwe soort tandenborstel. Uh, normaal gesproken moet je twee minuten met een elektrische tandenborstel poetsen. Ja? En uh, ja, bij Blizz, uh, Blizzident, dat huh? is een bedrijfje, die is opgezet door een internationale club van tandenartsen. En die hadden bedacht van nou, ze willen eigenlijk een compleet nieuwe manier van poetsen aangaan. En het werkt is vol. Nou, ik ja, start hem even. Je laat bij je eigen <laughs> tandarts een scan van je gebit maken. Ja. En die stuurt hem uh, op naar Bliss in de ident. En met behulp van een 3D-printer wordt dus een soort bitje gemaakt... voorzien van borsteltjes voor ja. alle tanden. Het bitje dient als tandenborst waarbij een poetsbeurt... bestaat uit 10 tot 15 keer een koubeweging maakt En voilà. Alle tanden zijn gepoetst, een seconde. seconde. Klinkt mooi. Het is even een flinke investering, begrijp ik. Ja, je moet er wel iets voor over hebben. Het ja? laat de maken van die scan kan oplopen tot 150 euro. No, dat valt mee. En vervolgens betaal je blisincident. incident. Ik denk dat het incident. Een bliss incident betaal je 159 euro voor het bitje. Ja? Dus je bent 300 euro kwijt. En met één bitje zou je een jaar toe moeten kunnen. Vervolgens kun je dan nieuw bestellen voor 89 euro. Die gaat ook maar weer een jaar mee. Maar ja, oh, okay. met een tandenborstel zeggen ze ook eens drie maanden. Ik doe er ook een jaar mee. Dus misschien kan je dit ook al vier jaar mee doen. Ja. Maar ja, voor kinderen tot uh, 21 jaar zou je volgens Blissident ieder jaar een nieuwe uh, bit moeten laten maken. Dus je kan drie, moet 300 investeren. Zou je, uit iets van twee of drie jaar zou je met drie seconden per dag kunnen tandenposten. 6 seconden, vijf zes seconden. seconden. Okay. Je moet gewoon even een beweging maken. Ik, ik een paar kan, keer, Ik, maar ik, ik zit te denken hoe lang ik het voor maar is dat ook niet langer dan. Uh, vijf seconden. Drie, drie, drie minuten hooguit. Nou, het is echt lang. Drie minuten drie is wel heel lang, ja. ja het is echt nee, twee minuten of zo. Ik Klaar. Ja, precies. ja. En mijn tandenborsten zien er echt uit alsof uh, de straten mij En Je moet zijn. gewoon ook heel goed. Uh, eerst beginnen met heel goed spoelen en even een beetje tanden stoken. En daarna gaan boetsen. En dan is uh, alles erover al uit. En dan ja. Alkidee, al het heert al die het... schone tanden. Oh man, dat scheelt, dat scheelt dit scheelt, oh, ah, scheelt vind een het, boor. Uh... Ik vind het altijd zo vies als ik mensen zie lachen en dat ik dan echt uh, zie dat echt tussen die tanden het helemaal dicht is met tandplak. <laughs> dan denk ik van nou ja, dan lijkt wel erg af in u, gesprek. U, ja, maar dan krijg je die 3D uh, uh, ja? scan, ja? ja. die denkt dan dat er helemaal geen gaten tussen zitten. Als het gewoon helemaal dicht is door je tandplak. Dus uh, dan da schiet het nog niet op? Nou, ik weet het niet voor mij tegenwoordig. Ijo. Hij is er zo ver in. Ik vind het op zichzelf wel een goed iets. Misschien is het ook idee dat je het eigenlijk gewoon zo'n beetje gewoon met slaap indoe. En dat hij gewoon uh, oh, tijds, ja. tijdens de slaap ook gewoon je tanden poetst. Ja, want en knas, uh, lekker fris houdt. Ik knas. nachts. Dus ja, dat kan he, ook uh, voorkomen uh, bom, worden. So, Oké. Okay. Pas geleden was zien we uh, de wereld draait door. Deze Nederlander Jacob Gardner. Clear the air. Sfeer voor de jaren 60 sound. En het doet er veel voor om dat soundje elke keer te produceren. Apart dit Jaco Kartner, is een Nederlander. was al even in de wereld. door hem ging je uitleggen hoe hij nou het oude soundje weer terugkreeg. Want hij was zo bevlogen door oude bandjes uit de jaren 60 dat ik dacht, ja, dat wil ik nu weer. En het grappige is: de eerste keer dat ik deze plaat hoorde van is alweer een anderhalf jaar geleden. Zo, toen dacht ik: eh, best grappig, maar wat, wat, wat is dit? Is dit Nederlands? Is het Amerikaans? Is het oud? Nee, het is nieuw gewoon. En uh, hij doet er veel voor. Pak toch oude bandrecorders en zo? Is er maakt er echt iets apart van? Het maf is dat sommige mensen denken: van, ik wil vooruit. Ik wil echt de sound of the future maken. En sommige mensen pakken terug. En door hem was ik eigenlijk een beetje geïnspireerd. Ik dacht van, hoe zat het ook alweer? Wanneer was het dan de eerste elektronische plaat? En we hebben er ooit eens om een paar maanden... Je hebt er een wat over laten horen. Ja, volgens mij een paar maanden geleden hebben we er ooit eens over gehad. Wat was nou de eerste elektronische plaat. En toen kwam ik uiteindelijk op Tom Disselveld uit. En Kit Baltan, die werkte bij Philips. En die hebben op anderhalf jaar gewerkt aan... Laat we een fragmentje horen. Aan deze plaat hebben ze gewerkt. Het lijkt John Evangelis. Ja. Maar dit is 1957. Ja, cool coel, hè? Ik je je voorstellen? Elvis was net ontdekt... Ik bedoel, allemaal van die hele suffe plaatjes in de lijst. En dan is dit te horen. Tegenwoordig denk je van, wat een suffe elektronisch plaatje is dat. Maar dit is voor die tijd ver vooruit. Niemand vond het ook echt heel belangrijk. Uiteindelijk werd het gebruikt als achtergrondmuziekjes, geloof ik. Nou, uiteindelijk is die, uh, deze Tom, uh, dikke Rijmakers. Die is uiteindelijk nog wel uh, voor het grote geld gegaan. Hij heeft al een andere uh, televisieproducties gedaan. En hij is nu niet eens zo lang geleden overleden. 4 september. Dit en hebben dus ze deze leuk? muziek ook op zijn begrafenis laten? <laughs> dat zou je dan wel denken. Dat doen. lijkt me toch wel heel gaaf. Dan? Ja. Dit He? is. Uh, ja, dit was een tijd ver vooruit of gewoon. Of een knopje op zijn grafzerk, als je erop drukt. Dat je deze. De, dat, dat je dit hoort. Hoe voel cool is dat? Ja, maf is wel dat die Tom uh, Dissenveld, waar hij mee samenwerkte bij Philips, uh, waar ze met de twee dus anderhalf jaar hebben gesleuteld aan dit stukje muziek. Het is zo grappig om dat te horen, ik denk. Ja? allemaal geknipt en geplakt en met banden en met toestanden. Uh, die is eindelijk, eindelijk een beetje uitgekost door de maatschappij. Die is eigenlijk Nooit meer goed aan een goed baantje gekomen. We gaan proberen om dit even op onze site te zetten, het stuk muziek. Dan kan dit je nog is, even rustig naluisteren. Dit is Song of the Sound Second Moon. Dus Tom uh, Disseveld. Nou, zet het even op, de, op onze Facebookpagina. Toebaklevert, kijk even op die site. Dan word je helemaal bijgebracht. En uh, meer van die dingen. Wordt nu toch wel erg afgeleid. Zet hem even, uh, zet hem even ja, uit. Het is, wel, het is inderdaad ook wel weer uh, een spannend. Ja. ja, het is uh, anderhalf jaar. Nee, goed, eh, sommige artiesten doen ook wel anderhalf jaar over een deetje. Waarom ook niet? Uh, ja, nog meer dingen die we kunnen nu kunnen melden is... Ja, ik heb een uh, bericht over fans. Die kunnen een rood-witte uitvaart krijgen. Hoe leuk is dat? Nou, fantastisch. Dus als jij een fanatieke fan bent... Uh, kun je dus... Uh, de, de, de, de, wat de mogelijkheden zijn, is een rood-wit bloemstuk... of een kist met het logo van de Rotterdamse voetbalclub... En Feyenoord gaat ervoor samenwerken met uitvaartverzorger Monuta. Ja? En de club en de uitvaartverzorger kunnen trouwens daarmee op een bijzondere en persoonlijke manier afscheid van het leven en van de voetbalclub laten nemen. En uh, ja, ze komen echt tege tegemoet aan een belangrijke en steeds weer terugkerende wens van de supporters. Jesus. Dus het is echt heel leuk. En uh, ja, daarnaast behoren nog bijzondere extra's tot de mogelijkheden, zoals een kist in Feyenoord te zijn, een afscheidsmoment in de kuip, ja. of de spelersbus als volgauto voor de nabestaanden. Nou, hey, dat is wel cool, vind ik. Zorg ik... dat je er een hoop geld voor, uh, voor krijgt. En dat je dan die politiebegeleiding weer zelf kan bekostigen. Want ik, ik vind echt die politie en beveiliging van het, het voetbalgebeuren. dat moet uit eigen zak worden betaald, jongens. Dat kan niet meer van het gemeenschap geld. Nee, ik. maar dat zal nu niet gebeuren, denk ik. Nee, ja. bij dit niet. Nee, nee, dan mag de familie zelf ook betalen. Maar voor zo'n stomme voetbal-event uh, moet wel weer uh, al het gemeenschap geld worden betaald. Natuurlijk. Nee, joh. Ja, nee, ja, nee, joh. Niet gelijk zo. Uh... Negatief. Nee, nee, precies. Nou, je hebt gelijk. Uh, handsome poot. Uh, vorig jaar of het jaar ervoor. Helemaal doorgebroken, man. Echt helemaal te gek, man. Helemaal even te wauw. Dit was de opvolger van een... Het heet New Life. Straks de Zandgotse berichten. We even in de krant. Leeft op de radio en uh, New live van uh, Dead Poet Society. Oh nee, dat was een film. Ja, dat was een film met Robbie Robin Williams. Weet je, Robin die, Williams. Robin, niet Robbie. Robin Williams. Dit was natuurlijk gewoon uh, Handsome Poets. Uh, nee, dat is een die uh, anderhalf jaar geleden gewoon echt helemaal uh, voor het grote geld uh, zijn gegaan. En ik zit even te denken wat voor hit het nou ook weer was. Maar ik ben het even helemaal kwijt. Uh, staat hier. Nieuws, precies. Uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Nou, vertel. Nou, er is, er is natuurlijk van dit weekend van alles te doen. Je hebt dus de Korendag. Nou, die hebben we al diverse maanden genoemd. En ik weet bijna zeker dat ze straks bij Goedemorgen Zandvoort komen. Er is, dit weekend is het ook uh, de route voor de beeldende kunstenaars en alles. Overal zijn de ateliers open. En het thema heet een frisse wind. En een aantal kunstenaars was dus uh, via een simpele witte vlieger... in staat om iets bijzonders te creëren... En uh, de opening van de tentoonstelling in Zandvoort... is gericht door Henny van der Leden. Dus in het uh, Zandvoortmuseum zelf kun je dus ook terecht. En je kunt gewoon bij alle kunstenaars langs. Ga even kijken. Um, want het is dus zo op 16 locaties in Zandvoort... behalve het Zandvoortmuseum Theater de Krocht. Uh, zijn de deuren op zaterdag vandaag en morgen van 12 tot 5 uur open. En er is een gratis routefolder... en die kan je op iedere locatie sowieso vinden. Oh. Dus ga eens kijken bij... Uh, alle artiesten. Ik ga zelf even naar de Oude Maria School. Daar zitten er ook een aantal. Ook Marlene Sjerps. Uh, daar ben ik wel uh, een okay. fan van. Ja. En uh, ga gewoon lekker even kijken. Het is well, leuk. Het is leuk. En mensen vinden het leuk oh ja. ook dat hun werk gezien wordt. Uh, als je denkt van nou hé, uh, hey, dat is een wel leuk huis. Bel gewoon even een paar keer naar het nou een open uh, huis de dag. Morgen hè? Nee, vandaag. Vandaag? Het is dit weekend open, de huizendag. Okay. En dan kan je dus over even aanbellen en zeggen van... Ja. nou, ik wil eens even kijken uh, wat voor een huis het is. Ja, maar meneer, dit huis is helemaal niet te kopen. Nou, dat kan altijd nog gebeuren, hè. Laat mij maar even door het huis aanlopen lopen. En uh, dan doe ik wel eens een, even, uh, doe ik even een gooi. En dan denk ik van, nou, is wil ik ervoor betalen. Wie weet, komt die dan wel over, de, over, het, over het pad? Gewoon, dus ik denk van, nou, nee, is goed. En uh, dan kan het huis misschien kopen. Nou, andere bericht is dat... Uh, vorige week zaterdag werd zowel de KNRM als de reddingsbrigade opgeroepen... om samen te zoeken naar een vermist persoon uh, dit verzoek kwam binnen uh, bij de politie. En uh, wat werd, was namelijk een hoopje kleding gevonden op het strand. En die kleren werden uh, ook uren daarna nog niet opgehaald. Dus uiteindelijk werd er gezocht. Elke kustwacht werd erbij gehaald. En uiteindelijk zijn ze gestaakt. En ze hebben niks gevonden. En uh, er is ook niemand, heeft ze gemeld. Dus niemand, het, ja, het en is niemand mocht. is vermist gemeld. Het is, ja. ik bedoel, is dat nou een of ander misselijke grapgeest van iemand die zegt van... nee, je kan natuurlijk, in, kan natuurlijk een kledingbak gooien. Maar je kan het ook op het strand neerleggen. Ja, ja, ja. Het is best wel. Wa waarom zou je je kleding nou op het strand laten liggen? Dat ja, is wel ja, dat of het is een flauwe grap van iemand die, die, die denkt: gewoon van nou, ik doe het lekker even gek, ik uh, leg het gewoon naar neer. Of het toch een oudere persoon die vergeten was dat hij kleren aan had of zo. Ja, misschien. Dat zou ook nog kunnen. Nou, wel, uh, ja, ja, je kan je kleren nog ophalen bij de politie. Oké. Okay. Ja. Het is uh, de Landelijke Ouderdag voor inwoners van 85 en ouder, is ook een Zandvoort gevierd. En afgelopen dinsdag waren ze allemaal bij het pluspunt. In de benedenzaal was iedereen verwelkomd, koffie, thee, etc. En na de pauze kwamen allerlei gesprekken op gang. Er was een digitale fotovoorstelling gegeven door de babbelwagen. Met commentaar van Ton Drommel en Marcel Meijer. En uh, Gerard Kuiper heeft de uh, ochtend afgesloten met van... Heurt, zeg het voor Heurt, graag tot volgend jaar. Want het is toch wel belangrijk dat de vrijwilligers een beetje in het zonnetje gezet worden. Als we het over Zegt het, zeg het Voort hebben de jongste deelnemer aan de stad en Omproepersconcours van Zandvoort. Jan Sjoert, de Vries uit Sneek, heeft de 2013 editie gewonnen. Kijk. De Vries die voor het eerst meedeed in Zandvoort, eindigde uh, voor Piet uh, Sch... Guins. Nou, ik kan het niet uitspreken. Schuims, Schuims ja. Uit uh, Hattem en uh, Bertus uh, Krabbee uit Kampen. Hij was zelf redelijk verrast, want het ging kop aan kop. Het, ging, het, echt, het was zo'n nou, Niet dat de ene helemaal gigantisch voorliep en dan weer de ander. Nee, het, het ging nek aan nek. En uiteindelijk uh, heeft hij gewonnen. En Dick mij heeft bekendgemaakt en hij was echt verbaasd ervan. Leuk What the fuck, man, ik heb het gewonnen gewoon. Ja, leuk uh, Jan de Vries uit Sneek. Ik heb nog eentje. Het scheiden van afval is goed voor het milieu, maar dat is niet het enige voordeel. Want dankzij hergebruik van waardevolle afvalstoffen, hoeft de gemeente minder afval te laten verbranden. En het was voor wethouders Sandberg een reden om de milieubewuste burger die keurig zijn afval scheidt met EI, onverwacht te verrassen. En uh, ze hebben dus gewoon. Uh, ze zijn gaan staan dus bij een, uh, een afvalpunt, waar dus glas, textiel et cetera, uh, kan gedumpt worden. En vlak na elkaar kregen twee inwoners die dus daar wat gingen dumpen, die kregen dus uh, een cadeau van overhandig. Okay. En de gemeente gaat af en toe als verrassing, gaan ze ergens staan. Dus als je daar toevallig dan een zak met oude kleren of wat dan nou ook in doet, dan krijg je een cadeau. Van. Oh. Dus uh, hou het in de gaten. Dat is toch geweldig als je het afval scheidt. Dat is toch wel mooi. Als we het toch over afval hebben, van Martijn van Hoek initiatief nemen van de Beats Clean Up bij de ja. spot. Op het Zandvoortse strand had er schoon genoeg van al die troep die je zag drijven in de zee. Hij heeft samen met wat goede vrienden heeft hij uh, dit uh, zomerseizoen afgesloten door uh, over het strand uh, te lopen. Over 500 meter hebben ze hoeveel kilo alles nou weer opgehaald. 100 kilo vuilnis hebben ze opgehaald. En uh, hij heeft zoiets van gaf een goed gevoel. En anders was dat allemaal in zee terechtgekomen. Dat ja. kan natuurlijk niet. Uh, hij zegt volgend jaar doen we het gewoon weer. Ja, er zijn ook duikers die dus met boten uit de, de spullen uit zee halen ook, hè? Oké. Okay. Zodat er niet te veel plastic eilanden drijven. Nou, dat plastic eiland, dat moeten we ons niet... Dat gaat niet helemaal water zijn, dat grote plastic eiland. Oh. Dat is, dat is een beetje een broodje aapverhaal. Okay. Dat, uh, om mensen een beetje te motiveren om dat uh, plastic toch in de afvalbak te gooien. Ja. Maar maakt niet uit, dat moet ook gebeuren. Dat moet in de afvalbak. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Tot zover de Zandvoortse berichten. En uh, tijd voor die uh, landenkeuze. Ja, een beetje Country Western. Ja. Vanwege dit weekend uh, line dancing is uit. En toch in de kerk, En perhaps love. Ja, ik ben in ik ga de love goeievenen. mode. Helemaal brof, mee. Oh, goed. Komt u hoor. Brof, brof. Brof, brof. Love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone.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 Full of conflict, full of pain Like a fire when it's cold outside Thunder when it rains Love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should leave forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Hey, Nozen, nou, dan spreek je hem niet aan, hè? Was hij Nee, dat kan niet. Placebo. werkt toch niet volgens mij. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Hè. Ja, ik werd mooi dit. Yeah. yeah. Yeah. I love the way your voice cracks on those high notes. Ik hoorde niet kraken die stem hoor. Dat was echt hè, bloedjesuiver van John Demper. en uh, Placebo Domingo. En perhaps. love. Sorry, ik zal het niet meer doen. Ik kan het gewoon soms niet laten om mijn stem even te laten horen. Van, nou, ik, ben, ik heb toch wel een goede stem. Hoe zit het aan? Ik moet twijfel aan mezelf. Niet twijfelen aan mezelf. Het is de op de radio. Het is 20 minuten voor 10. Het was afgelopen week een beetje... Ja, ja! Ik heb er niks meer over gehoord. Zijn het helemaal vergeten? De Joint Strike Fighter. Hij staat op het lijstje en hoe het verder afloopt... Ik weet het niet. komt met een sis eraf. Het schijnt ook weer dat er andere vliegtuigen misschien toch weer beter is. Als we het toch over dure toestellen hebben... is dit misschien nog wel een aardig iets. De Russische chemie-tycoon André Matsigutschkochko... het is een nou Russe vandaag... heeft een Amerikaanse, rechtbank, bij een Amerikaanse rechtbank een claim van 100 miljoen dollar... ingediend tegen een Nederlandse multinationaal AXO Nobel. Deze eigenaar van deze van dit superjacht... dat noemen ze de superjacht A... Het is het duurste particuliere schip ter wereld. Met een nieuwbouwwaarde van 375 miljoen dollar. Het is 100 meter lang. Het is heel strak. Het is ontworpen door uh, Philip Stark. En Philip Stark, daar, daar kan je soms echt om lachen wat hij maakt. Maar dit jacht is echt heel strak. Echt super strak. Het jacht is door uh, Nobel opnieuw gespoten. In een, ja, een laagje verf eroverheen gespoten. Nou, best leuk. Maar ja, dat uh, dat, dat laagje verder, laat het een beetje los. Begint te bladderen. En ja, hij is er een paar maanden die ook kwijt geweest. Uiteindelijk heeft dat uh, spuit, uh, dingetje uh, 29 miljoen dollar gekost. En uiteindelijk het ziet het er niet uit. En dan kom je met zo'n jacht ergens. Dat, dat, dat is toch ook een... Ja, dat is armoedig. Als je met die jacht tevoorschijn komt. Oh, het waren. lijkt wel een duikboot als je hem zo ziet. Het lijkt wel een duikboot, ja. ja. Het, het is echt een, een mooi ontwerp van de Philip Stark. Je ziet het ook een beetje. Die, ja, Philip Stark heeft een beetje van die hele strakke dingen gemaakt. In ieder geval nu uh, heeft hij... Uh, heeft hij een neergelegd, van neergelegd? Nou, dit is belachelijk voor woorden. het moet gemaakt worden... en ik, ik, ik kan bij mijn zakenrelatie gewoon niet aankomen met, met dat schip. Ik moet gewoon een roeiboot huren. En dat kost ook weer. Dus... Ja, precies. Nou, hij heeft gelijk. Ja, hij heeft, hij heeft gelijk. Gewoon proberen. Ja. Gewoon proberen. Dus uh, ja, Californië, dat is iets heel anders. Is het zacht dat er iedere keer naakfoto's van exen op internet worden gezet... en die heeft het voortaan verboden. Governor Brown heeft een wet ondertekend die... Wraakporno met onmiddellijke ingang verbied. De straffen kunnen oplopen tot zes maanden cel. en een boete van duizend. het vind ik wel weinig, duizend dollar. Ja. De wet is een initiatief van de Repub Republikeinse senator Canea. En hij wijst op de vele vechtscheidingen. waarbij dus uh, dit steeds gebeurt. En het idee is ook. Uh, om dit te doen is niet nieuw. want in Florida en Missouri. werd ook al gesproken over zo'n wet. maar die kwam er niet omdat de wet in strijd zou zijn. met de vrijheid van meningsuiting. Oh, ja, oh ja, ik denk ja, straks. Uh, heeft uh, Maxima ook wat leuke foto's gemaakt van Willem-Alexander. Ja, die kan je toch niet zomaar op internet zetten... als hij een beetje vervelend is van... nou ja, het drilt toch wel hier en daar. Moet je nou toch kijken of zo, weet je? Oh, dat uh, zal echt heel erg fout zijn. Dat zal heel erg fout zijn. Ja, maar dat doe je toch gewoon niet? Ik vind, ik, ja, nee... Nee. Ja, en het is gewoon ook niet goed voor je CV, denk ik, als je foto's doet. Ik kan staan. me toch wel voorstellen als, echt, als je ontzettend genaaid bent door een ex. En vooral een man, als een man genaaid is door, door een vrouw, dat je denkt van, oh man, ze heeft me een hoop geld gekost. En, ze heeft me ge en ik heb nog wat foto's van, oh, die, gaat, die gaan echt op internet. Ja. Ik kan die op de gevoel of. Maar maak jij ook naaktfoto's van je vrouw? Wij, hebben, wij hadden regelmatig, sorry dat ik al een oude man daarover praat, maar eh, regelmatig gingen wij plus minus tien jaar geleden nog op vakantie en dan gingen we gewoon een plekje uitzoeken waarvan nou dan gaan we naaktfoto's maken. Geen porno, maar gewoon naaktfoto's mooi. Wat... Mooi, een beetje playboy's. playboy. Ers. Ja, playboy, eh, Mooi een beetje playboy. Met een grote borst nog erbij, weet je wat? Dat komt toen nog, een grote boos. Oh, met ja. Met een uh, borst haar nog. Oh, ik denk, een grote borst. Of, ik denk, nou. Nee, met, uh, eh, gewoon haar, Dat zie je ook niet zoveel. Plaat? Nee, ja, precies. Dat viel dan ook gewoon uh, weg bij de, bij de rest van de bush. <laughs> Ja, sorry. Soms vind ik dat het niet kan om ballen is om over seks te praten. Dat... Nee, yes. nee, nee dat, dat, dat merk je inderdaad. Dat wil je toch een beetje uitvoeren ook En dan uh, ja, ja, ja. Dat kan okay. gewoon. Uh, muziek, Ingrid Mikkelsen. Fire. Het ging over brand, vuur en... Uh, wat Oh Nee, niet nog meer. Ja. Jongens, houd op met die herrie. Is echt, maar ik het was best wel. Vroeg op de zaterdagmorgen en al die herrie op de radio... is ook wel weer lekker, moet ik zeggen. Ik ben altijd een beetje van, van de heftige geluiden. Ik kan mij niet lawaai genoeg gewoon. Het is toebakleft op de radio. Het is kwart voor tien nog even melden. Marcus is er vandaag niet voor de mensen. Ik denk van, hé, hey, hé, hey, ik hoor het jonge geluid niet. Nee, sorry, het jonge geluid is er vandaag even aanwezig. Hij moest met zijn uh, vriendin nog even een weekendje weg om even tot rust te komen. Ja, even ja, uh, Misschien kunnen we nu ook eens... Een, uh... Samen te synchroniseren. Ja, ja, en... We weer helemaal op dezelfde... Ja, en, wij ook, en wij kunnen ook weer even synchroniseren. Ja, ja, oh, dat gaat we, nog wij zijn nog goed. eigenlijk op basis van het programma... met, met een, ja, toch sinds kort weer, weer wat bij. Wij geven de jeugd ook weer wat ruimte. Ja, natuurlijk. Ja. Anders gebeurt er niks. Straks gaan wij met uh, pensioen. We ja, dan dan dan moeten toch een, een waardig vervanger zijn. We toch zijn toch heel erg leeftijd. Dat zou het toch kunnen zijn dat, zo in keer dat, dat, dat we wegvallen. Dat je denkt van... Hey. <laughs> Ik denk dat we het oh. nog wel even doen. We het, doen het, het nog uh, wel eventjes. Ja, je denkt van... Oh, het ja. ziek idee. Dat was hem. Nou, ja, maar je hebt van die rare door. dingen in de wereld ook. Hè. Want ik heb hier ook zo'n bericht. Dat zo, zo, er staat al bij opgelet. Dit wordt zo'n verhaal dat het goed doet bij de koffieautomaat. Ah, ja, verteld? Maar ja, hadden ze eerder al een Chinees jongetje... bij wie de oogballen waren gestolen. Dat is ja. ook al heel eng. Het blijkt nu dat het allemaal nog gekker kan in de... Hij was toch al dood, hopelijk, land. Hè? Nee, de afgelopen week beviel daar een tweejarige jongen... van zijn eigen trainingbroer. Maar het is waarschijnlijk een, uh, een keizersnee geworden. Een yeah? Xiaofeng werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. ze ja. <coughs> ja, moeten helemaal van yeah. Nadat zijn buik enorm was opgezwollen. In de buik van de jongen werd een, nog een ongeboren kindje gevonden. De tweelingbroer van de peuter. Yeah? Uiteindelijk werd het, was dat het dus een 20 centimeter grote feuters. En uh, de dus tweede broer kon doorgroeien... omdat hij dus kon parasiteren op de voedingsstoffen van de jongen. En als de feutus niet zou worden verwijderd... dan zou hij doorgroeien totdat beide jongens waren overleden. Dus de oorzaak van deze bizarre bevalling is dus... Uh, Normaal als inderdaad twee cellen dus gewoon niet los van elkaar kunnen komen... de buik van de moeder. Nee, maar is toch wel een maar, apart verhaal. En wat, het ook, wat is dan met die oogballen dan? Want dat had ik niet helemaal begrepen. Nee, nee, dat, nee dat, uh, maar dat staat in het artikel. Dus uh, okay. dat moeten we ook nog maar eventjes na gaan zoeken. Oogballen. Maar het zou je toch maar gebeuren... dat je eigen broer in uh, je buik groeit ook echt. hè? Ja, groeit. Het ja. is wel eens gebeurd dat er dan een armje ergens uh, uit... en dacht ze van nou, wat is dat nou? Is een stukje wild vlees? als het gewoon een klein handje of zo? Ja, de natuur aparte dingen allemaal. zegt dus dit zo griezovel niet. Ja, dat, dat mag je wel zeggen. Het is de zaterdagmorgen. Uh, nog meer dingen. Oh, ik zal eerst even kijken wat we nog meer voor uh, berichten hebben. Ja, dat zou heerlijk zijn om deze plaat te draaien. Is ook echt, dat zou heerlijk zijn, maar dat doen we niet. Ben je gek geworden, zeg? We draaien deze plaat. Baby, you shot me? Shot me. Ja, daar zijn ze ook wel een beetje bang voor dat het gaat gebeuren. Volker van de Graaf, er zou eigenlijk vrijkomen. Uh, overal verschijnen foto's van hem. Dat je denkt, gadverdamme, ik wil die goos ook helemaal niet in zijn tronie kijken ook. Gauw. Maar ja, helaas, dat moet, daar word je gewoon aan blootgesteld. Dat soort dingen. Ik zit er niet op te wachten. Maar goed, nou wordt hij waarschijnlijk vrij. Komt hij vrouw omdat hij twee derde van straf heeft uitgezeten. En nou Teve probeert alles te bedenken om uiteindelijk dat hij toch vast blijft zitten. Want... Er kunnen echt Wildwesten praktijken ontstaan... waardoor mensen denken van... Ik moet, hem, ik moet hem omleggen. Want weet je, die gekte nog... tijdens de begrafenis van Pim Fortuyn... Ja? wat een idioterie dat was. Ja, dat, dat was de eerste keer dat, dat het zo'n hysterische begrafenis werd. Gewoon Dat je denkt van... Wat, wat, wat zijn mensen nou raar aan het doen allemaal? Het is ja. net of, of ze hun eigen leed... allemaal gaan projecteren op met uh, ja, op, op de afrekening van uh, uh, ja, Je Pink kan er ook zo lekker in hangen als iedereen dat ja. heeft, weet. Je? Want dat, dat is het gewoon. Dat, dat het was echt de hysterische vaker. begrafenis die ik ooit gezien heb. En was dat ook het eerste grote digitale register... om te schrijven hoe erg je het vond? Oh, dat zou ik dat nog dat wel eens kunnen. Het steeds vaker. Ja, dus zou, ik denk dus van... Ben ik nou slecht als ik dat niet doe? Als ik die man niet ken, vind ik het erg. Maar moet ik nou persoonlijk iets daarin ja, gaan het, zetten? Ja, dan word je later op afgerekend. Jouw naam heb ik helemaal daar niet gezien in het register. Nee, je hoezo? Even, ben je daar niet. Uh... Ga je solliciteren? Ga ze even nou, wel kijken of hij in dat register wat gezet ja. heeft? Even die naam. Nee, oh nee, gelijk. Oh opzij. nee, geen normenwaarde heeft die man. Echt <laughs> schandalig hoor. Maar goed, moet hij nou vrijkomen of niet? En als hij vrijkomt, dan heeft hij ook recht op beveiliging. Het is toch. Ik denk dat, dat ze gewoon uh, zijn. Een, een operatie moeten doen dat hij onherkenbaar is. En dan ja. kan hij gewoon, hoe noem je dat? Dat doen ze bij Getuigen-Witness-Protectie. Ja, ja, dat hebben ze het ook over gehad. Ja. Dat, misschien de rest van de familie moet er dan misschien ook nog uh, onder gedoken raken. Nou ja, ik denk dat moet hem gewoon in Azië ergens neerzetten. Van, je, je blijft hier. En uh, geef hem een tweet met geld een beetje. En hij heeft toch ook recht op de tweede kant? Ja. Hij heeft zijn straf uitgezeten? Ja, hij heeft zijn straf ja, uitgezeten. Ja, nee, nee, ja, nee. Het is moeilijk, dus Vooral omdat het zo gehyped is, dat hele Pim tuin. Ja, ja. Maar het was ook wel erg. Hij is, je is, je is je. ook een voor de Pim Fortuyn. Als je nog wat langer in de politiek had gereden... dan ging je een beetje de kant op van Geert Wilders. Geert Wilders is gewoon een beetje de clown van het kabinet natuurlijk. Ja, ja leuk. Schattig vind ik. Leuk. Ja, ik, vind ja ik, ik, ik was nog vergeten te vertellen. Ik heb gisteren heb ik meegedaan nog meegedaan aan een uh, Reuma-marathon bij Slender U. Hartstikke idee. En dat was wel leuk. En dat was Slender van Reuma. En vorig jaar was er ruim 200 bijheen gebracht. En ik weet, ik weet nu nog niet precies wat het bedrag geworden is. Maar vorig jaar was er dus uh, dat die Anita Witsier... de cheque in ontvangst had, geno had genomen. Hij oh ja. was gisteren razend druk. Ach, Druk, oh, druk. zo druk ze. Dus ik uh, kon niet eens helemaal uh, het volle uur slenderen en zo. En ik moest weer naar een verjaardag. En, uh, Wacht, oh, Stop even de rem op. Slender, U is op een bank liggen en dan word je, het wordt je lichaam bewogen. Ja, maar je, voor kon, je kon ook allemaal. En jij de... kon het uur nog niet eens afmaken? Nee, maar ik, ik, had, ik moest ergens anders zijn. Ik had het niet zo oh. ingepland. gepland. Ja, okay. Maar je kon ook je nagels laten doen en allerlei dingen. Ja? Dat is allemaal voor reuma. En, uh, ja. Het was, het was een hele gezellige boel, moet ik zeggen. Moet je, en, daar uh, moest je wel voor betalen, neem ik aan, toch ook? Ja, er oh, okay. ja, moet wel iets voor de Reuma-fonds overblijven. Ja. Maar ja, ze hadden vorig jaar 1200 euro gebracht. En uh, nou, ik heb deze keer dan ook mijn, uh, een kleine bijdrage geleverd. Nou, hartstikke nou, goed. Maar het was wel leuk. Ik, ja. uh, goede zaak. Een Reuma is toch uh, iets wat uh, steeds vaker voorkomt? Ja, zeker. En, ja, dat heeft te maken met de voeding. Waar heel veel mensen zeggen, het komt, het komt ook een beetje door de voeding. We, gaan, we stoppen ons maar vol met allerlei... Uh, smaakstoffen ja. en smaak... Je uh, moet gewoon sterker. eten zoals oma deed. Gewoon uh, vers klaarmaken. Ja. En niks meer, alles uh, uit pakjes en zo. Dat is ja. eigenlijk het beste. Gewoon de basis. En ik vind eigenlijk dat ze gewoon één soort voeding op de markt moeten brengen... waar je gewoon op kan leven. En hoef je niet over na te denken. Daar zou ik voor zijn. In plaats van het eindeloze energie steken in je uh, voeding. Nergens nog Nergens nog 5 met voor 10 straks. De Noem Goedemorgen wordt. Live en Uiteil. Hoogland. De Lenen zijn oké okay bevonden. En wees op tijd op tijd, heel vol is vol. I miss you, baby. Dan zou je er echt, euh, echt, echt denken van... Houd eens op, man. Wat een meuk dit. Maar tegenwoordig is het ontzettend hip. Uh, Georgie Davidson en Fred Astaire. Fred Astaire die was het toch alweer? Dat was een die danser. Die ja, ja. de, de, ja, ja, tap dancing ja. ook, hè? Singing in the rain. Uh, ja. Singing in the rain met uh, oh, uh, uh, hem. Ginger. Uh, hoe heet ik? Uh, ja, uh, Ginger. Uh, ginger, uh, ja, nog wat. Fred Astaire en Ginger nog wat. En Ginger dacht ik altijd dat een vrouw was met zo'n andere man maar de twee mannen die altijd aan het dansen waren. Zo zat het eigenlijk. En dit heette dus Fred de Ster. Afgelopen week kwam mij het bericht. Ik vond het wel weer grappig. Ik heb hem. Ginger Rogers. Ginger Rogers. Ja, kijk. Uh, het grappig. Het is gewoon mannen. Zoeken. Ginger Rogers. Ja. Ik dacht echt van dat is een man en een vrouw. die een dansen. Nee, dit zijn twee mannen. Uit de jaren 40. Volgens mij Ze dus zongen 50. ook dat uh, Cheek to Cheek. Cheek to Cheek. Ja. Oké. Okay. Ja, precies. Maar dat zijn toch geen mannen? Nee. Ik heb hier gewoon van YouTube, dat dus volgens mij gewoon een vrouw waar die mee danst hoor. Tintje Root, dus ik dacht, ja, dat man. Dat is ineens echt een vrouw. Dan ben ik in wel met een andere waar die dan mee ja. samen dansen. Nou joh, ik ga, ik ga deze link er even opzetten, dan kunnen jullie allemaal zien het bewijs. Het bewijs. Ik geef graag het ik bewijs. Kan, ik geef toe, ik zat, ik, ik, ik, ik zat fout. ik zat fout, man. Word eens wakker. Ja, het is nog heel vroeg in de morgen. Nou ja, tien minuten voor tien. Uh, straks het hier nog natuurlijk. ik kan nog even melden. Afgelopen zaterdag was het uh, shopping night in Alkmaar. Dat is leuk, Er zijn de winkels open tot 11 uur s'avonds. En hebben ze al veel rode lopers hebben ze neergelegd. En dan voel je echt, echt wauw, ik ga hier gewoon even winkelen, weet je. Oh. En met een glas rode wijn kan je gewoon door die winkels heen lopen. Zo. Gewoon dan bij joh, gezellig, zo. Hierna een hapje Als je maar eten. niet sproeit, hè. En midden in de nacht, drie uur s'nachts, hadden ze de rode lopers erg weggehaald. En die hebben ze op de Achterdam uitgerold. We hebben twee mannen gedaan. Het is nog onduidelijk wie dat gedaan heeft, maar ik vind het echt... Dat vind ik een goede zet. Hè? Laten die hoerenlopers maar eens een keer over de rode lopen. lopen. Ik vond het een goed gebaar. Ze zoeken natuurlijk ook uit waar die rode lopen nog vandaan komen. En ze zoeken ook de mannen, want die worden, oh, die waren zwaar, worden zwaar gestraft natuurlijk. Dat kan niet. Want kapitein Bruinhoog, onze burgemeester, die heeft gezegd... Dat mag niet, hè! Uh, Achterdam mag niet zo in de belangstelling komen. Dus uh, schandplek voor Alkmaar. Schandplek. Nog één laatste berichtje, heb je wat? Ik heb nog eh, één heb laatste wat? berichtje, maar dat moet heel snel. En mannen geven in Beek, hebben twee mannen niets vermoedend... een agent een plastic zakken in de handen geduwd, met daarin een niet ontplofte handgranate. Had het gevonden, wilde het aan de politie geven. Maar uh, ja, de agent die, uh, schrok zich helemaal een hoedje. Ja? En die is dus gauw uh, de, de EOD gaan uh, bellen. Telaar. En uh,